3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rond de Gazastrook zijn de spanningen flink opgelopen. Het Israëlische leger heeft er de afgelopen avond tientallen luchtaanvallen uitgevoerd. De aanvallen waren onder meer gericht op lanceerinstallaties voor raketten. Ook is het leger opgetrokken tot de grens met de Gazastrook. Dat zou kunnen betekenen dat een grondoffensief op handen is. Sinds woensdag worden doelen in de Gazastrook aan Israël over en weer bestookt. Israël blies onder meer de auto op van de militaire leider van Hamas. De Palestijnen hebben raketten afgevuurd op Tel Aviv. Minister Barak van Defensie heeft gezegd dat de daders van de aanvallen op Tel Aviv een prijs zullen betalen. Hij heeft het leger toestemming gegeven om 30.000 reservisten op te roepen. De Brabantse politie heeft na een grote klopjacht twee inbrekers opgepakt in Rosmalen. Nog één of twee verdachten zijn voortvluchtig. Ze waren eerder in Erp betrapt bij een woninginbraak. Ze sloegen op de vlucht in een auto richting Den Bosch... achtervolgd door een politiehelikopter en zo'n vijftien politieauto's. In Rosmalen stapten de inzittenden op een dijk uit de auto en sprongen in het water. Een van de mannen werd uit het water gehaald en aangehouden. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Later werd een tweede verdachte in de buurt opgepakt. De andere verdachten zijn niet meer gevonden. Bij een ongeluk op een parade van de Amerikaanse legerveteranen in Midland, in Texas, zijn vier mensen omgekomen. Zestien mensen raakten gewond. De oplegger waarop ze zaten werd op een spoorwegovergang geramd door een goederentrein. Op de oplegger zaten veteranen en hun echtgenoters. De optocht in Midland was georganiseerd om veteranen te eren... die in diensttijd gewond waren geraakt. Na de parade zouden ze op hertenjacht gaan. Na het ongeluk zijn alle festiviteiten afgelast. Het weer bewolkt met minima rond een graad of 2, overdag grijs... smiddags in het zuiden mogelijk wat zon... en met weinig wind wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max... Nachtzuster, Astrid de Jong. Na het eerste uur, nachtzuster, kunnen we toch echt wel met elkaar besluiten... dat alles wel gezegd is over de groene lichten bij de windmolens. Maar over de andere vragen valt nog wel iets te vertellen. Dus mocht je er verstand van hebben, mail dan even naar... nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl of twitter naar Nachtzuster. Of uh, kom even chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Of bel 0800-1121. De vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn uh, onder andere die van Henriette. Uh, Kleurstof in kleding, kun je daar allergisch voor zijn? En waarom staan die kleurstoffen niet vermeld in het uh, label? Uh, Ad wil weten waarom ze melk overkookt als die, uh, melk, of uh, waarom ze pap overkookt als die melk toevoegt aan de pap en uh, niet als die water toevoegt aan de pap. Adrie wil weten hoe lang koggeschepen erover deden... van een gemiddelde haven in Nederland naar Basel. En ja, Peter had net dat hele verhaal over ICEF en die 38 miljard die wij als Nederland daar uh, ingestoken hebben. En of die ooit nog weer terugkomt. En waarom niemand zich daar druk over maakt. Dat was eigenlijk wat hij zich afvroeg. Antwoorden en nieuwe vragen zijn van harte welkom. 0800-1121. Make it a trip. And you're wondering how to get yourself out of this one, out of this one, out of this one. Lekker hoor, Jamie Lydell, dat was degene die het laatste woord had over het groene licht met Green Light. 0800-1121. Henk, goedenacht. Ja, met Julio, niet met Henk. Oh, wat apart. En hoe heet je nou? Julio. Giulio, dat lijkt wel heel erg op Henk. Ja, er zitten zit aantal letters hetzelfde in, twee letters goed. Uh, Giljo? Een E? Ja, Volgens mij alleen een E, <laughs> die jullie delen. Eén letter goed. Nou ja, ik, um, ik vind het knap, maar ik ben benieuwd um, waar je over belt, Henk Giljo. Ik had uh, één vraag, ja, stiekem twee eigenlijk. Oh. De eerste is, je hebt en en <laughs> ja Sorry? Ja, dat klopt. En vaatdoekjes. Ja. En vaatdoekjes. <laughs> die handdoeken, nou dat kan ik jou wat bedenken, die zijn voor je handen. Ja. Die zijn om je handen af te drogen. Ja. En die zijn van badstof. Ja. Een theedoek, waarom ja. heet een theedoek een theedoek? Omdat die vroeger werd gebruikt apart voor de theepot. Dat is, deze vragen hebben we pas nog gehad, dus ik, ik kan nooit wat onthouden, maar ik weet het nog. Oh, hij werd vaak gebruikt voor de steekwoord, oké. Okay. Ja, vroeger werd een en... aparte, uh, aparte handdoek voor de, voor de theespullen naast de handdoek gehangen. En dat werd gevoeglijk de theedoek genoemd. Oh, oké. Okay. Ja. Apart, apart. Ja. Is, uh, is, hoef je met de rest hoefde niet meer met die doek, alleen de theespulletjes mochten die met die ja. doek. Ja. <laughs> oké. Okay. En waarom is die niet van badstof? En die handdoek is van badstof om, uh, om te drogen. Ja. En waarom is een theedoek niet van badstof? Nee, kijk, dan krijgen we toch een vervolgvraag. Ik zeg 0800-1121 voor alle theeleuten onder ons. Had je het idee. Ja. En waren dat alle twee je vragen, Hengiljo? Nou, <laughs> ik vroeg me ook af. Ja. Want ik heb een kleintje thuis en die kijkt dan uh, Olive Ostrich. Wat kijkt hij? Ja, het gaat over een, een struisvogel. Een tekenfilm over een struisvogel. Ja, Olly Ostrich. Juist. Ja, struisvogel. Ja, ik ben er. En ja, die steek dan steekt dan steeds zijn hoofd onder de, in, in de grond. Ja. En gaat dan lopen van de zere. Ja. Maar doen struisvogels dat überhaupt wel is. <laughs> Want ik zie het alleen in tekenfilms. Ja, goede vraag. Misschien is het inderdaad wel een vooroordeel over struisvogels. Ja, ik, uh, ik weet niet. Ik heb het, uh, <laughs> nou, niet dat ik zoveel ervaring heb met struisvogels. Maar de struisvogels die jij hebt ontmoet in je leven, die zaten niet met hun kop in de grond? klopt. En, uh, en degene die ik heb gezien op uh, Animal Planet en dat soort uh, zenders, ja. die deden dat ook niet. Nee, die renden gewoon heel hard rondjes. Ja, een beetje, een beetje een beetje anussen. Maar ja, niet, uh, ze... niet met een kop in de zand. Nee, en hoe krijg je überhaupt zo je hele hoofd in een, in een hoop zand? Ja, dat is uh, een vervolgvraag erbij. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan denk dan ik... Dat dan. Ja. Die pik ik dan even mee. Hoe ademen ze dan? Oh, oh nou we kunnen uren doorgaan. Ik ga je snel ophangen. Dank je. Oké, okay, jij bedankt. Doeg. 0800-1121. Merel. Oh, hallo Astrid. Hallo. Ja, Merel, je klinkt verbaasd, maar je hebt zelf gebeld, hoor. Ja, nee, maar ik. je was nog zo aan het praten met die meneer... en. Ineens zei je hallo. Ja, nee, dat is ook waar. Maar ik realiseerde ik, me ineens dat hij een hele slechte telefoonlijn had. Dus ik denk afronden. Nee, hij zat in bad. Oh, ja, sorry, dat ik hoorde ik niet aan maar, af. Ik, ik hoorde alsmaar water klutteren. Oh, dan stond hij onder de douche. Ik dacht, hij zit zich een beetje te vervelen in bad of zo. <lacht> en ja, dan, uh, <lacht> dat zou een logische conclusie kunnen zijn... dat je in ja. bad een beetje zit te mijmeren over struisvogels. ja. En dat je denkt, ik bel even. Maar jij zit ja. niet in bad, hè, Merel? Nee, hoor. Oh. Ik bel even over de melk. Over ja. het, het papje van... Uh, heette die Ed? Uh, ad. Of ad. Het papje van Ad. Ja. Um, Pappen of Ad houden? Het is, het is goed dat hij iedere ochtend havenmoutpap eet. Dat is heel erg goed. Maar het is niet zo goed dat hij iedere ochtend... Uh, uh, de, zoveel melk in die pap heeft. Oh, volle melk ook uh, nog, hè? Ja, want het melk is eigenlijk voor, uh, voor de kalfjes, hè? Oh ja, en kalfjes zijn veel groter dan... Uh... En de kalfjes die worden tegenwoordig gelijk weggehaald bij hun moeder. Ja. En die krijgen geen melk meer en de mensen drinken de melk op. Ja. Maar goed, dat is eventjes een ander verhaal. Als je überhaupt melk kookt, melk warmt dan mag je het nooit koken. Nee. Melk moet je altijd laag op een laag vuurtje langzaam warm laten worden... en net tegen de kook aan. Want als je het op een vol vuur kookt... en dan kookt het binnen een mum van tijd over... Uh, en alle bestanddelen kook je dood. Oh ja. Maar dus de vraag is nou eigenlijk... Um... Waarom kookt ja. het over? Want als je met melk doet, dan kookt het niet over. Nou, als je gewoon een pannetje melk kookt en je kookt het gewoon heel langzaam op... bij melk moet je altijd bijblijven, kookt het niet over. Het nee. kookt pas over als je het op een heel hoog vuur zet ja. en niet oplet. Nee, maar Merel, als je ja. de, de pan met melk op een hoog vuur zet en niet oplet, kookt het over. Maar ja. als je de pan met water en... Uh, op een heel hoog vuur zet en je let niet op, kookt het niet over. Water? Ja. Alleen water? Nee, pap. Gemaakt met water. Ja, dan kookt het niet over. Nee, maar waarom is dat? Oh, waarom? Ja. Oh. Ja, dat verschil weet ik niet. Oké. Okay. Ik weet, ik weet wel dat je, dat je melk gewoon uh, erbij moet blijven. En ja. die, maar volgens mij zei hij ja. dat hij dus zijn pap nu ja. vermengde, al vermengde met ja. water. Ja, hij maakt nu een mixje ervan. Wat ik een heel goed idee vind, oh, want zoveel melk is helemaal niet goed. Nee. En als je haver kookt, uh, trouwens bij iedere graan... Uh, uit iedere graan die je kookt, daar komt zelf al, al melk uit. Uit de graan komt al melk. Oh. Dus het is een heel goed idee mm. dat hij het al mixt met water. Ja. Maar de vraag blijft, Merel, maar ik begrijp dat jij dat niet weet... maar misschien is er iemand anders die dat weet... waarom het met melk wel overkookt en met water niet. Dat is eigenlijk oh, de vraag. Die, op die manier. Ja. Maar daar ben je weer helemaal bij. Ja. Oké, okay, dank je wel, hè. Dag Astrid. Goedenavond, dag. dag Merel. Dag. 0800 1121. Henny. Ja, goedemorgen. Hallo. Um, ja, het is echt al morgen. zo laat is het. Ja, En ik heb, het... Ook eens, ik heb ook een vraag. Die nou, ik gelukkig. Ik, nog nooit gehoord heb. ik dacht dat je er nooit om zou komen. <laughs> zeg het maar. Uh, dat is ook zo. Ik, ik vraag me af: hoeveel van al jouw bellers en luisteraars zijn ja. eigenlijk lid van Max? Oh, ja, maar dat checken we nooit. Nee. Maar we kunnen zouden... wel een steekproef doen. Ja, dat zou best leuk zijn, want jullie hebben in ieder geval ook nieuwe leden nodig, toch? Ja, ja, zeker. Want, nou, serieus, ik, ik maak ja. me wel ongerust, hoor. Want er komen, komen weer herverdelingen aan en dan krijgen de ja. hele grote omroepen... dus al die omroepen die nu van plan zijn om samen te zijn, die krijgen meer zendtijd. En de omroepen die wat kleiner zijn, zoals Max, die krijgen minder zendtijd. Ja. En ik heb toch vier uur op Radio 1 midden in de nacht. Dat is toch ja. wat iedereen wil hebben. Ja, je woont toch toevallig niet aan de Burgwal, hè? Nee. Wat heeft het nee. ermee te maken? <laughs> nou, uh, ik heb vroeger in Kampen aan de Burg wel gewoond. Echt waar? Tegenover... Dat is heel Tegenover... luxe wonen. De kazen... Tegenover de kazenne. Oh, helemaal daar? Ja. Nou, daar en... heb ik in, jou, in jouw achtertuin gewoond. Aan de buitenboven ah. Nieuwstraat. Boven Nieuwstraat. Ah. Ja. En toen hadden de soldaten nog strozakken. Maar Henny, dat was in het jaar 1804. Ja, dat was het ook al. Oh, wat zou je het koud gehad hebben zonder verwarming? Nee, dat, nee, dat, was, dat was. Nee, maar dat was aan het eind van de stroperiode in Gezen. Wauw. Het, het, het, ja. Ik belde dus over het aantal leden. En uh, ik, ik vind ook dat Max aardige programma's heeft. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ik ook ja. wel. Ja. Ja. Maar ik, um, uh, ik, ik, ik ga een... Want even kijken, Henny. Ja? Ben je uh, al lid van Omroep Max? Ja, ik heb er ook al nieuwe gemaakt. Oh, kijk, wat een service. Dat kan ik ook. Ja. Maar goed. Ik... Ja, ik ben, wel, ik ben wel lid van Max al, al een aantal jaren. Oké, okay, dan schrijf ik bij jou wel. En dan doe ik even een steekproefje bij... Uh, uh, nou, wat zullen we doen? Tien mensen, check ik even. En dan weten we het percentage. Ja. Dan hebben we ja. meteen het antwoord, ja. toch? Ja. ja. Goed zo, dan ja. doen we dat. En weet je dat tegenwoordig de kazerne een muziekschool is? Dat is wel leuk om te weten. Nee. De kazerne dat is tegenwoordig het... een muziekschool. Ah. Mm. denk ik vertel het even. Oh, dat is mooi. Goed. Ja, dat was de, de, de, de kazerne aan de overkant van de Burgwal, Ja, aan de Vloeddijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, ik weet nooit zoveel van kampen, maar dat weet ik dan toevallig. Goed, uh, <laughs> ja. Henny, ik zal de groeten doen, aan de, want er zitten nog uh, geesten van de soldaten zitten nog op zolder hè, in dat gebouw. Ja, ja, dus daar uh, zal ik eventjes de groeten overbrengen. Nou, dat is heel prima. En oh. ik, uh, <laughs> ik wacht wel af hoe de eenstand wordt. Ja, dat horen we nou uh, over tien bellers, dus ergens rond kwart over vier. Ja, ja, hoor, mijn kamp, moet je vakken blijven. Ja, er zit niks anders op. Ja, voor wat hoort wat. Ja, hé, hey, uh, ja. veel succes verder. Dankjewel, je wel, dag Hennie. Ja, dag hoor, dag. dag. Rietje? Ja, ik wil eerst... Een compliment geven, Astrid. Ik, uh, ik, ik slaap altijd wel behoorlijk, maar ik, heb, ik kan niet slapen. En ik denk, ik zet de radio aan voor afleiding. Ik heb een allergie, ik word gek van de jeuk. Maar Astrid, <lacht> natuurlijk ben je lid van, uh, van Max. Ben je ook lid want van Max? Dat, ja, wat weet je. En oh. ik heb er al zoveel lid gemaakt. Maar je bent ook een, een mens van Max, want die zijn altijd wel opgewekt. En het geduld waar je... Of hoe heet het wat je hebt, met het antwoorden en het prettige stem. Ik ben niet anders dan complimentje Nou, aan ja, ik, ik ga even achterover zitten, kijken of er nog meer komt. <laughs> nee, <laughs> nee, maar eigenlijk, want ik, het is heel grappig. Ik had laatst met iemand een discussie... omdat ik nog niet helemaal de leeftijd heb voor Omroep Max. Nee, het scheelt nee niks, denk hoor. Dat je, ik denk dat je een jaar of dertig bent. Ja, ergens daaromstreeks. En omstreeks. En het is een sport van mij. Geluiden. En ik ben 89. En ze oh. zeggen altijd: je klinkt jonger. Ik yeah. zeg maar ik hoef yeah. voor in de spiegel te kijken. Maar ik mag niet mopperen. Maar uh, liever, dat zou ik even zeggen. Want yeah. je geeft de kans om de mensen te praten, en meestal met inter uh, interviews. Dan uh, raken ze niet de point. Maar jij probeert steeds de point uh, uit, eruit te krijgen. En nou, ik wil die alleen, maar ik hou je niet op. Want dan staan we. Misschien meer wachtende voor je. Maar ik wou je door een compliment geven. Nou, je bent geknipt voor dit werk. Maar nog één vraag. Ja, neem um, alle tijd die je wil. Nee, maar <lacht> één vraag. Ja. Uh, hoe doe je dat overdag? Want als je dan s'nachts zo, zo bij de point bent en, <lacht> en zo, zo prettig... En, uh, uh, ja, ik zou dan als een heel ander ritme hebt, zou ik toch ja, anders zijn misschien s'nachts als dat ik het overdag ben. Nee, maar dat is ook uh... zo, overdag ben ik heel slaperig en zagrijnig. <laughs> ja, dat ben ik s'morgens, in oh, de ja. ochtend. Ben. <laughs> maar goed, lievertje, dat wou ik even zeggen. Want, en ik heb me gek gelachen zoals ze over die havermout bezig zijn. Nou. Want uiteindelijk, ik doe wel een stukje boter... dat mijn aardappels niet uh, overkoken, En dat helpt ook, maar dat is het vet wat het schuim tegenhoudt, begrijp je? Dus dat is ook weer een tip oh, ja. voor luisteraars. Het vet maar, wat het en, en schuim zegt, tegenhoudt, maar dat is met melk natuurlijk ook zo. Zit wat ook. hij? Dat is met melk natuurlijk ook zo. Daar komt ook vettigheid bij kijken. Ja, maar dan zou ik zeggen, dan, dan kookt het niet over... maar wat die mevrouw zegt over graan komt vet. Ja, dan denk ik, nou, dat heb ik ook nog nooit van mijn leven gehoord. En ik heb natuurlijk al een lang leven. Dat maar is, is wat je, waar. Ja, we moeten heb... to the point komen. Wat zeg je? We moeten to the point komen. Ja, ja, Ik zou ja, uren ja. met je kunnen praten. Ja, ik met jou ook. Want je bent mens naar markt. Ik en weet ik, ben, je... ik praat, lieverd, ik praat ook altijd zeggen van... Ja, jij praat vijf kwartier een Nee, uur, helemaal niet. Maar ik heb in de, verte, in de verkoop gezeten. Dan moet je goed kunnen praten. Vind niet dingen, maar goed uh, aan je woorden komen. Lievert, een uh, fijne nacht. En blijf gezond. Dankjewel. En hetzelfde ja. hoor. Ja, misschien leuker. Luister, is het Ophang iedereen? Ophangen nu, Rietje. Ophangen nu. Nu is het genoeg ja, geweest. Ja. Dag, uh, dag, <laughs> afspeet, dag, Dag. 0800 1121. Marco. weer hey, naar. Hallo. Goeie vakantie, gehad? Ja, heerlijk. Uh, Dankjewel. Lekker. Wat kan ik voor hey. je doen, Mark? Oh, Marco, hey, voordat ik... ik het vergeet. Ben jij al lid van Max? Nee. Oh, dan ga je... Oh ja, dit is natuurlijk een heel... Dit is geen representatief onderzoek, want mensen durven... Het is niet anoniem, dus je durft niet te zeggen dat het niet zo is. Maar jij hebt daar geen enkele moeite mee, dus... Ja, gaan we het toch beschouwen als representatief. Ja, waar belde ja. je over, Marco? Nou, ik weet misschien het antwoord over die uh, theedoek. Ja. Waarom dat die niet van badstof is. Nou, vertel. Ik heb uh, onlangs ontdekt dat mijn vrouw ook nog wel eens de handen pakt om wat af te drogen als het theedoek nat is. Ja. En dan zitten er allemaal van die vezeltjes op, ja. op het bord. Dat is waar. Ik, ik denk dat het daarom uh, niet van badstof is gemaakt. Ik vind, het, uh, ik vind dat je sterk uit de hoek komt. Zeker, is wel ja, ja, heel goed. Nee, dat denk, ik denk dat dat inderdaad meespeelt. Ik denk dat het daarom is. Ja. Nou, oh, uh, kort maar krachtig, Marco. Dankjewel. Oké. Okay. Een goede nacht nog. Hé, hey, goede uitzending, hè? En ik hoop dat je nog even mensen lid mag maken. Ja, nou ja, daar, daar was ik niet mee bezig, hoor. Ik doe oh. gewoon echt onderzoek. Dit is puur okay. wetenschappelijk uh, ben ik hier ja, mee bezig. Het is nu 2-1. <laughs> je telt goed mee. Dankjewel, Dag, Marco. Oké, okay. doei. Ralf. Ja. Um, ben je al lid ja. van Max? Uh, nee. Oh, Oké, okay. staat genoteerd. Wat kan ik voor je doen of jij voor mij? Nou, ik uh, wou een uh, reactie geven op dat verhaal van die I miljarden. Ja. Niet zo gek lang geleden is er een artikel uh, ook op televisie verschenen... Oh. waarin bleek dat uh, die miljoenen nu, of miljarden nu wel aan terugkomen zijn. Oh, gelukkig. Wanneer het, wanneer het afgerond wordt of afgerond is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn enkele gemeenten die al ettelijke miljoenen... die zij destijds daar hadden gestald, hebben teruggekregen. Oh, kijk... Dus het, uh, laten we zeggen, het, dat gaat de goede kant op. <laughs> maar ik heb ook begrepen dat het nooit meer dan de helft is. Maar dit, ja, ik weet het ook niet. Uh, ik, ik hou verder ook geen huishoudboekje bij op dat gebied. Er is ook in het algemeen op een gegeven moment een bewering geweest... Ja. waarin gezegd werd dat, uh, dat het nu uh, terugbetaald kon worden. Ja. En zelfs met... Er is zelfs gezegd dat het met rente zou gebeuren over Kijk. de tijd dat het dus uh, onder water is geweest. Nou, of dat wel of niet gebeurt, dat zal de tijd uitwijzen. Ja. Maar dat was het verhaal. Nou, hartstikke fijn. Kan ik Ander dat. Punt. Uh, oh, ja. Ander punt is uh, dat die meneer vroeg zich af waarom uh, men zich daar verder niet druk over maakt in de politiek. Mm -hmm. <kijf> ik denk dat ik daar ook een uh, antwoord op heb. Kijk. Uh, we hebben een premier die zich al helemaal niet druk maakt om de vergissing van 50 miljard. Oh. Nou, als 50 miljard al niet interessant is, dan is 38 miljard natuurlijk helemaal niet interessant. Nee, precies, want dat is minder. Precies. Ja. <laughs> Zo eenvoudig werkt dat. Ik vind het een, een, een mooie normale conclusie. werknemer. Die wordt bij een kasverschil van 5 euro wordt al op het matje geroepen. Maar als je een premier hebt die 50 miljard weglacht... Ja, nee, ja dan ben je nee. snel klaar, denk ik. Het is duidelijk. Dank je wel, Ralf. Oké. Okay. Een hele goede nacht en bedankt voor je telefoontje. Bye. to sack Old S-Ice van vornen uh, was uh, dat. Um, 0800 1121 kun je blijven bellen als je weet hoe het zit bijvoorbeeld met kleurstof in kleding. Kun je daarvoor allergisch zijn en waarom staat het niet uh, vermeld in het labeltje? Hoe lang een schip, een koggeschip erover deed om te laveren van een haven in Nederland naar bijvoorbeeld Basel? Of als je nog iets uh, kunt vertellen over struisvogels, of die daadwerkelijk wel eens hun hoofd in de grond steken en zo ja... Hoe ze dan ademen. 0800-1121. Wico? Ja, goeie. Morgen, zullen we maar zeggen. Ja, dat mag. Dag Wiko nou, nou, Dat ging even over nou, die melk. Ja. En dat heeft iets te maken met de oppervlaktespanning van vloeistof. Ja. De oppervlaktespanning van melk is veel groter als van water. Oppervlaktespanning? Opper, opper ja, laten we het zo zeggen. Als je water kookt. Ja. Dan zie je op een gegeven moment, als het begint te koken, die luchtbellen naar boven komen en die springen yeah. kapot. Ja. Yeah. Nou is de oppervlakte van melk is te groot, dus die luchtbellen springen niet kapot. Ah. Die blijven naar boven komen en dan, dan zie je die melk als het ware als een soort schuim steeds hoger komen en dus op een gegeven moment overkoken. Yeah. Omdat al die luchtbelletjes niet kapot springen. Ja, dat, uh, dat is nog eens een mooie, kort en krachtige verklaring in je janneke taal. Dacht ik wel. Ja, ik, vind, ik, uh, ik, uh, ik ben vol waardering. El, dus elke vloeistof heeft een bepaalde oppervlaktespanning. Ja. En dat zeg ik, die van melk is veel groter dan van water. En dat is de reden dat die dus ja, omhoog komt en overkookt. kookt. Nou, staat genoteerd, Wico. Heel, heel hartelijk bedankt. Ja, oké. Okay. Doe je zelf ook melk in de, in de pap? Nou, ik moest vroeger als kind kregen wij havenboutje pap. En ja. ik heb er wel zo gruwelijk <lacht> aan gekregen. Dat je, dat je het nu hoort op de radio en er alweer helemaal misselijk van wordt. Nou, daar heb ik al genoeg. Dat is hetzelfde als het woord leventraan zeggen. Dan, dan proef ik het gewoon ja, Dan ja, ja, dat doe je al bij voorbaat je lippen op elkaar. Nee, <lacht> <lacht> ik heb een beeld. Dank je wel, Wico. <lacht> oké. Okay. Goedenacht. Ah ja. Yeah. Dag. Igor. Ja, hallo. Hallo. Ik had een vraag. Ja, daar zijn we voor. Of een, stel, ja, een soort stelling. Wat... Oh. Ik hoorde laatst van een uh, natuurkundige dat in het donker ja. alle dingen kleur verliezen. Ja. En <laughs> dan vraag ik me gewoon af. Nou ja, iets heeft een kleur. Nou ja, uh, hoe kunnen ze dat dan bewijzen? Want uh, ja alles behoudt zijn kleur, toch? Dat, dat is toch gewoon aanwezig? Ja, maar kleur kun je maar, alleen maar registreren als er licht opvalt. Ja, Soms maar, dan sta ik echt stom verbaasd ja, van mezelf tuurlijk, dat je, ik dingen wel weet. Meestal weet ik niks. Ja, maar, ja, ja. natuurlijk, dat is waarneming. Maar iets, iets is gekleurd. Bijvoorbeeld uh, een rood boek of zo, ik noem maar wat. Of een, of een blauwe spijkerbroek. Ja. Dat, dat heeft gewoon zijn eigen kleur. Dat... dat ja, dat zit er gewoon op. Dat zit erin. Ja. Maar dat bestaat dat, dat is dus helemaal weg. Er bestaat gewoon geen kleur in het donker. Maar ik kan er met mijn hoofd niet bij, want het, het zit er toch op. Het, zit, het, is toch, het heeft toch een bepaalde kleur. Maar het is, het is, uh, uh, het is natuurlijk eigenlijk net zo'n vraag als van... Uh, brandt het uh, lampje van de koelkast ook als de deur dicht is. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja. Dat kun je alleen maar zeker weten door in de koelkast te gaan zitten. Maar je kunt niet in het donker kijken wat voor kleur iets heeft. Nee, maar ja, toch ja. heeft het die kleur. Ja, daar moet een verklaring voor zijn. Ja, maar het valt, niet, het valt gewoon niet te bewijzen of zo. Hm. Ik weet het niet... Uh... Nou ja, misschien dat, uh, dat, dus, dat zijn altijd van die dingen die mensen uh, best wel in ieder geval kunnen proberen uit te ja, leggen. Ja, hij er ook iets bij van Schrödingers kat of zo. Oh. Uh, dat is ook weer zo'n heel verhaal. Oh, wat was dat ook alweer? Ja, een kat in een kist. En als je dan een bepaalde. Ja, is die er dan wel? Als je uh, de... oh. dan vervalt, dan is die kat of, of uh, dood door een gif, wat oh. dan ja. die kist in komt. Ja. Of hij leeft nog, maar je kunt het pas weten wanneer je de doos opent, wanneer je de kist opent. Ja, maar en dan is het geen dichte kist meer. <laughs> ja, ja dat is maar ja, daar inderdaad... kan ik ook met mijn hoofd niet bij, want het zijn twee, uh, twee uh, toestanden. Dus uh, dat, dat gekleurde oppervlak heeft twee toestanden, geen ja. kleur en wel kleur, ja. tegelijkertijd. Nou, volgens mij heb je het idee al wel uh, redelijk uh, in, je, in je hoofd ja, zitten, alleen ja, kun je het nog niet goed niet bevatten. <laughs> toch snap ik niet ja. waar de kleur blijft. Want ja, toch, dat, ja, dat uh, vind ik toch een hersenbreken. Nou, als er iemand uh, met jou kan meevoelen en toch weten hoe het te verklaren valt... 0800 1121. Ik doe mijn best, Igor. Nou, oké. Okay. Goeienacht Goeien nog. Goeie ja. ja. <laughs> Doeg. Hoi. Hoi. Anna? Ja? Hallo. Ik uh, had een antwoord op die uh, vragen over die linnen doeken. Ja, oh, ik vergeet helemaal aan Igor te vragen of die lid is. Ben jij lid van Max? Ja. Oh, kijk, wel. Ja, ja. He, he. gelukkig, daar heb je erin. Nou, ik, ik ga lekker hoor. Het staat 3-2. Ik vind het niet tegenvallen. Tot nu toe is, um, um, uh, dat is even kijken. Hoe zeg ik dit? Um, uh, 20, 60% van de uh, respondenten is uh, lid van de omroep. Goed zo. Nou, ja. ik heb me in ieder geval opgegeven via de internet. En ik hoop dat dat allemaal goed afgelopen is. Oh ja, dat is altijd even afwachten. Maar, ja. um, nou, je Nou, ik belde. ben opgegroeid ja. Ja, in een gelukkig. gezin... Ja. waarbij wij voor alles uh, speciale afdroogdoeken hadden. <laughs> en voor glaswerk en voor de theekopjes... En dat waren dan niet de theekopjes zoals ze nu hebben, gewoon van aardewerk. Mm -hmm. Maar dat waren hele dunne Chinese theekopjes. Ja. En die eh, kneep je al fijn als je er maar keek. En daar had je speciale, hele dunne, linnen doeken voor. Dus dat waren het. eerst wat het glaswerk gedaan met de ja. doek. Ja. Daarna de theekopjes. Dan werd die doek weggelegd, dan werden het, het zilver en de messen werden afgewassen... en die werden afgedroogd met een vrij kleine doek. En dat noemden we dan een messendoek, want dat gaf ook niet... als die scherpe messen er een snee in maakten. Oh ja. En daarna kreeg je de bordendoek. Dat was een grovere doek. Die heb ik nu nog in de linnenkast liggen. Uh, met, met, met een beetje bobbelig uh, toestand. Dat nam dan beter het water op. En tenslotte had je de pannendoek. Oh ja. En de pannendoek, die ging altijd het eerste kapot. En dat is ongeveer de, de afdroogdoeken die we nu tegenwoordig uh, gebruiken. Kijk, dat is, wel, dat is wel een hele enorme stapel was, hoor. Ja, maar kijk, kijk uh, dit is wel de tijd dat ik klein was. Ja, precies. Dat is al e even geleden. Niet zo heel lang. Verleden, ja wel ja. ja. Ik ben ook niet voor niks uh, lid van Omroep Max. Maar... Nee, precies. Nou ja. dat ja. um, nou, Ik hoorde laatst iemand zeggen van uh, als je zelf niet in de doelgroep valt... dan heb je waarschijnlijk wel ouders of grootouders die weer in de doelgroep vallen. Dus dat vind ik, vond ik wel een hele mooie... Ja, nee, nee, die, die zijn met mij allemaal lachen al ja nee, die, die heb je niet meer, nee. Nee. Nou, maar dat jij er bent is ook fijn. En uh, je uh, uh, allerlei doekenverhaal uh, duidt ook weer een beetje iets meer over de theedoek. Dus dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Goedennacht nog. Goedennacht, Sarah. Dag. Dag. Uh, Gerard. Ja, goeiemorgen met Gerard. Goedemorgen. Uh, ik had een antwoord, denk ik, op die melk die overkoopt. Ja. Uh, want volgens mij is het zo dat in melk zit eiwit. En. Dat gaat dus borrelen en dat, daardoor kookt het over. Zeker als je natuurlijk een klein pannetje gebruikt. Ja. Want als je de melk doorlaat koken en ja. dat eiwit is gestold, dan kookt het niet meer over. Dan blijft het gewoon uh, op het niveau staan waar je het hebt gevuld. Dus dat is volgens mij het antwoord op die vraag van de melk die overkookt. Want uh, water kookt niet over, gaat wel borrelen. Maar omdat daar geen eiwit in zit, kookt dat niet over. Nee. Nee, ja, dat is dus eiwit gewoon, ja. Door het eiwit wat in het melk zit, uh, koopt het over. Nou, duidelijk, Gerard, dankjewel. <laughs> en uh, in Kampen heb ik in de Van Heuskazenne gelegen. En daar hebben ze nog stroozakken gehad in 1964. <laughs> dat weet je nog. <laughs> ja, dus, toets, toen heb ik dat drie maanden in, uh, in Kampen in die Van Heuskazenne gelegen. En toen waren wij de laatste die dus de strozakken hadden. Ja. En die hebben we toen nog eens een keer uitgeschud en nieuw stro erin. Maar daarna kwamen dus uh, gewoon een schuimrubberen matrassen. Ja, toch dus. luxe hè? Ja, dat was luxe toen. Ja. Ja. Nou, de Van Heutskazerne is een andere kazerne weer, daar, is, uh, daar zijn ze nu appartementen en toestanden in aan het bouwen en dan komt de bibliotheek weer in. Ja, ja, ja. Ook weer ja, leuk ja. om te weten. Nou, Zeker te weten. Daar Kleist... nou, ik kom wel eens in kampen dus. Oh, oké. Okay. Nou, dan uh, ja. moet je maar even zwaaien als je op het Van Heutsplein staat. Zo is dat, ja. <laughs> Dankjewel Gerard. Graag gedaan. Goedendag nog. Dag. Dick. Ja, dat was ik weer even. Hallo. <laughs> ja, het gaat over die melk, maar alles is er eigenlijk al over gezegd. Oh ja, eiwit, Want, uh, vet, water, borrelen. Water, ja. zit er zitten geen eiwitten in. En dat geeft dus veel minder borreling dan, uh, dan die melk. En als je overigens in die melk blijft roeren, ja. dan zorg je ervoor dat die... Dat die, dat die dat die, dat die belletjes en die toestanden die normaal exploderen door die stof die erin zit in die melk, dat dat dus niet gebeurt. Maar dan moet je er constant bij blijven. Maar als je twee pannetjes tegelijkertijd op het water zit en het gaat koken. Water, ja. overigens, bereikt uh, de temperatuur van 100 graden. En melk wordt veel warmer. Dus oh. dat komt ook door die eiwitten. Ja. Vandaar dat je dus water rustig kan laten koken. Dat zal niet overkoken, maar melk dus wel. het komt ook omhoog. Je ziet het echt rijzen als het ware. En dan moet je er echt bij zijn. Maar goed. Ja. Dat is eigenlijk uh, verder... Uh, ja, valt er weinig aan uh, aan te vullen nog aan dat, uh, aan dat hele gedoe. Nou, dan ronden we gewoon weer af, Dick. Dan ben ik ja, blij nee, dat je nee, weer... Uh, er... Oh, ho, er wordt nou, niet afgerond, hoor ik van. net. Ik ben ja. altijd, uh, altijd nogal lang verstopt. Ja. Nee, maar ik zal het dit keer niet zo lang maken. Nee. Je hebt overigens wel vergeten te vragen aan die man hier voor mij oh. of hij lid was. Ja, en jij dan? Ik ben lid. kijk ik vraag ja. Het is gewoon een kwestie van... Nee, maar het is een steekproef, hè? Dus selectief... Uh, ja, ja, op, okay. ja. Ik heb, nog een, ik heb trouwens nog een beetje een, een iets schuin... helmend uh, mopje erover, over dat lid zijn oh. en zo. Oh, Mag dat even? Um, ik durf hij geen niet, neet, Hij is echt niet... Hij is helemaal niet grof. Want hij is, hij is, hij is juist leuk. Hij is, heel, hij is heel leuk. Hij is heel fijn. Mm. <coughs> er wordt aangebeld bij iemand aan de deur. En er staat een man beneden aan de deur. En die doet me boven... Kan ik u lid maken? En die vent boven, die zegt... lid maken. Ik wist niet juist dat die stuk was. Uh... Nou ja, nee, dat moet toch kunnen? Ja, die dat kan. Op, uh, dat op de vroege vrijdagmorgen. Ja, nee, die kan. Oké. Okay. Dan, dan heb ik nog wel een vraag aan mijn kant. De serie Moeder ik wil bij de revue. Ja. Op maandagavond, waar ik ja. elke keer... Mijn hart is voor omdat ik tot nog toe alle afleveringen heb opgenomen. Ik vind het fantastisch gefilmd. Ja, ik uh, hoor daar heel veel goede dingen over. Ja, die moet genomineerd worden, absoluut. Ja. Daar moet absoluut volgende keer moet daar een prijs voor worden weggegeven. Want het is filmisch, is het zo goed, het verhaal oké. Okay. Weet je, een kolenboer en, en nou goed, die wordt dan gek van de revue en zo. die begint dan te jank, als die een voorstelling ziet. Mm. een beetje over de, over de hele, een beetje overtrokken. De manier waarop die man tenminste dan bij de revue wil, ik denk, ja jezus man, uh, ga je vader elven met de kolen en kom dan nog eens een keer terug. Maar goed, maar dat verhaal is dus, uh, het is leuk, maar ja. het film is, ik kijk hoe het filmisch is ja. uh, gedaan, omdat ik daar zelf, uh, zoals je geloof ik wel eens hebt gehoord van, uh, dat werkzaam ik ben. Ja. Maar goed, het is zo fantastisch en ze hebben echt elk detail, weet je. De auto's die voorbij rijden, ze hebben daar een, een, een, een aantal mensen hebben ze voor op, op moeten trommelen. Net zo goed als die oude tv-toestellen en al die spullen uit de jaren 50 die dan in die zogenaamde winkel staan. Nou, het is fantastisch gedaan. Maar mijn vraag is eigenlijk, komt ja. die serie, weet jij dat, of die serie ook op dvd uitkomt straks als die acht delen zijn geweest. Want er zijn er nu vier geweest. En uh, de vijfde wordt, uh, wordt weer opgenomen door me, maar ik heb het toch liever op een DVDje op een gegeven moment. Ja, oh ja dat weet ik niet. Ja, maar dat, uh, dat, uh, dat uh, ga ik voor je checken. Dat zou ik leuk vinden. Dan heb ik nog, nog even een klein, heel klein vraagje over dat uh, filmen wat ik graag wil doen in een uitzending. Ja. Ik heb je een mail gestuurd. Volgens mij heb je een mythe gekregen. Nee. Dus ik denk dat dat mailtje dus toch op een ander mailadres gestuurd moet worden. Is dat dat mailadres, weet jij, altijd in je uitzending noemt? Ja, dat moet je hebben. Dus toch. Maar kijk. er, is, uh, er is, um, uh, is iets met de mail. Want ik krijg meer klachten van mensen die me mailen... en waar ik dan geen, uh, die ik helemaal nooit zie verschijnen. Okay. Maar ik krijg ook wel, gewoon nu, tijdens de uitzending ook mail. Dus uh, blijf ja. het vooral proberen. Via nachtzuster-omroepmax.nl Ja, dan... Heb ik een muziekverzoek? Ik oh jee. dat mag doen. Ja. Je bent gek met muziek. En je nog wel... Ik had dat vorige week over de Stil Korte Blues. En over die Simon Adams. Ja. En die moet ik jou ook nog sturen. Maar, ja. ja. maar Dick, kunnen we alle administratie buiten de uitzending halen? Want er zijn ook ja. mensen die gewoon vragen ja. en antwoorden willen horen. Ja. dat ja. is waar. Ik ga daarmee stoppen dan. Maar muziek, uh, want uh, nu maar zitten we Ik wil graag het nummer Stil Korte Blues uh, horen. Ja, want die had ik en... vorige week klaarstaan. En als je dat kan vinden van die Simon Adams, die kun je vinden op YouTube. Nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. We hebben vorige week okay. een stuk. We gaan niet. Uh, je zou iets opsturen. Dus we gaan er ja. niet uh, krakkemikkige internet uh, dingetjes uitzenden. Oh. Okay. Maar, okay. maar het origineel van Gary Moore, dat uh, draai ik graag voor je. Hartstikke goed. Ja, Dankjewel. en dan hebben we verder contact via dat handige mailadres. Goed? Helemaal goed, ik hoor hem al. Perfect. Okay. <laughs> dag het <laughs> Hetzelfde dag. Doeg. Nachtzuster aan, bestaat je onder op max.nl. Af en toe werkt hij wel. Gary Moore en Still Got the Blues. It used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way. There's a price you have to pay. got the blues? 0800-1121. Hans? Ja, Hé, hey, met z'n allen tegelijk. Dat is nog eens leuk. In de inbox. Oh, ik heb natuurlijk twee... <laughs> Fantastisch. Ik, Volgens... weet het niet. Ik, weet, ik weet het niet. Nee, het is gewoon heel grappig. Maar het, er is een extreem hoog percentage Hansen dat naar dit programma belt. Ja, en... hallo. Ja, en ik heb nu twee Hansen. Maar, um... Even kijken, nou doe maar een Hans, de eerste die roept. Oh. Ja, dat ben jij. Ja. Waar bel je over Hans? Ik had een vraag. Nou, dat is mooi, want daar zijn we voor. Zeg het maar. Je kent vast wel dat je wel eens een hele zwerm spreeuwen hebt gezien of een hele school vissen. Ja. En dat hij in één keer met de neuzen allemaal één kant gaan. Ja. Maar hoe weten die dieren van elkaar waar ze heen moeten? Ja, maar de, de voorste geeft richting aan, toch? Dat kan niet, want we gaan op tienden van, van, van de kondes. <laughs> dat kan niet, dat kan niet. Nee, nee, nee oh, ja. dat kan niet. Dat kan echt niet. Ja. En misschien is, is het... Uh, ja, ik weet het niet. Nee, ik ook niet, daarom wel ik. Ja, nee, de, en, en, en, en daarom roep ik dan weer op voor mensen om te bellen naar 0800-1121. En dan, uh, dan moet het natuurlijk te doen zijn. Ja, ik heb, al, ik heb al veel geprobeerd, maar dat is nog nooit gelukt. Nee, nou ja, uh, maar dit is, dit is echt het medium om met dit soort vragen te, aan te komen. Juist, juist. Dus, uh, dus ik zeg uh, 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen. Nou, ik dank je wel. Oké, okay, dankjewel voor de vraag, Hans. Oké, okay, doei. Dag. Andere Hans. Ja, goedemorgen. Hallo. Hé, hey, Hans Jansen uit Uden. Ah. Ja, ik hoor al op de achtergrond, er zijn meer uh, Hansen. Het stikt van de Hansen altijd. Oh, dan nou. vergeet ik het aan die andere Hans te vragen. Maar Hans Jansen uit Uden, ben je al lid van Omroep Max? Eh, uh, nee, nog niet. Dus. Oké, okay, dan noteer ik je. Dat is mooi. Tenminste, dat is niet mooi, maar dat is wel een dat resultaat dat weer. Maakt. Steekproef. Omdat er al zoveel handen zijn, misschien laat, ik me naar, misschien laat ik mijn naam al veranderen. Wie weet, want dat er zijn al zoveel Hansen. Het zou, ik zou het doen, maar doe dan niet Jan, Joop of Gerard, want die heb ik ook al een hoop. Dan uh, denk ik dat ik mezelf maar Kees ga noemen. Kees, die heb nee, ik bijna nooit. Nee, dat is een ja, goed dus idee. Dit is gewoon een erg stuk van mijn ouders en die moet ik gewoon blijven houden. Wat ik uh, kan, eigenlijk... wat ik, kan ik voor vind... je doen, Hans-Kees? Nou, ik uh, had eigenlijk twee hele rare uh, vragen. Ja. Twee nog wel? Ja. Eigenlijk? Ja. En de, de eerste gaat over een krab. <laughs> ja. Waarom dat de krab altijd zijdelings loopt? Ja. Dus, en uh, die andere vraag: ik heb vier katten, want ik ben een uh, echte kattenliefhebber. Ja. En uh, een van mijn katten is er zo een, die eet, die eet alles wat van plastic is: van plastic? Alleen van plastic. Dat is die niet goed, hè? Op... Nee, dat weet ik. Het is niet goed, maar die eet alles. Hij uh, gaat ook weer naar de kattenbak en hij laat het er ook weer uit. <laughs> maar het schijnt de kat eigen te zijn dat hij dus alles van plastic... Uh, dat hij eraan gaat lekken en dat hij het opeet. En ik ben al wel jaren kattenverzorger, maar ik weet nog steeds niet... waarom katten nou eigenlijk allemaal aan plastic gaan lekken. Ik, ik heb twee katten, maar ik heb ze nog nooit plastic zien eten. Nou, ik maar je moet het ook niet in het voerbakje doen, hè? Nee, nee, nee. Oh. Want dan zet ik die gewoon een plastic tasje zet ik ergens mee. <lacht> ja. En uh, dan gaat hij er al zitten lukken. En dan kom ik even wel eraan terug en dan is er een handvat weg. <lacht> Daar heeft hij dan opgegeten. En dan, ga, dan, moet ik de katten, dan moet ik de kattenbak in de gaten houden. En dan ligt hij een paar dagen later ligt hij in de kattenbak. Het uh, dus, hengsel. En dat is al meerdere malen, dat is al meerdere malen gebeurd. Jo. En ik krijg hier, ik krijg er maar geen antwoord op. Nee, nou ja. Ik niet wat hij dat doet. Maar ja, ik, ik ga mijn best doen. En misschien is er iemand die daar een uh, wetenschappelijk onderbouwde mening over heeft. Maar ja, ja, iedereen vindt iets anders lekker. En blijkbaar heb jij ja. gewoon één kat met een voorkeur voor plastic zakkenhengsels. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Uh, ze likken altijd aan plastic, maar dat maar ze het ook opeten voor de plezier. En dan een paar dagen naar de rand weer in de kattenbak neerleggen. Ja. Dat, dat vind ik wel heel... Uh, heb ik Zelfs bij ik heb ik daar nou, geen antwoord op gevonden. Wat een toestand. Nou, ik zeg 0800-1121 of op omroepmax.nl. En dan moeten wij toch even een antwoord kunnen vinden op deze prangende vraag. Dankjewel Hans Jansen uit Uden. Dan ga Uden. ik nou even de radio aanzetten, dan Ach, kan ik allemaal uh, meeluisteren. Dat vind ik een goed idee. Ik ben ervoor om mee te luisteren. Dankjewel. Dat is goed. Heel veel succes met je uitzending. En als je nog meer vragen hebt, dan hoor je me weg. Ik kan nu al niet wachten, Hans. Dat is goed. Dag. Dat is uitzending. Dag. Hallo. Waarom schreeuwen we eigenlijk? Ja. Uh, uh, ja. Die harde stem die ik heb, die heb ik geërfd van mijn ouders. Oh ja. Dat zit een beetje in de familie, dat is een uh, beetje een familiekwaaltje. Je moeder heeft het ook? Uh, de je moeder deed dat veel harder dan ik. Echt waar? Echt waar. <laughs> nou. dus, uh, ja, ze leven alle twee niet meer, maar oh. uh, het is toch een beetje een erfstuk... Uh... Ja. Ja, iemand het moet op... het gebruik natuurlijk voortzetten. Dan wil ik ook verder nog even de complimenten maken aan Majesty Dierencrematorium in Nederland. Ja. Want je hebt al wederom heel goed werk verricht met het, de, de crematie van mijn laatste huisdier. Dus die verdienen eigenlijk via de radio wel eigenlijk een compliment. Nou, dat, dat is vast geregeld, maar je had toch nog vier katten? Uh, ja, ik heb de vier katten, maar ik had een goede kennis voor mij. Ja. Die uh, rijdt bij Arriva, die is de uh, bij Arriva. En ja. die had uh, een af, uh, afgelopen vrijdag, uh, is haar kat plotseling overleden. Ja? Aan een, aan een nierafwijking. Ah. En uh, Majesty uh, heeft mij de mogelijkheid geboden om die crematie heel zelf uit te voeren naar wens. En dat geeft zo'n goed gevoel. Dus dat ik eigenlijk iedereen aan kan raden van nou, als iets met een huisdier gebeurt. Ja? Om ook daarheen te gaan. Maar je hebt zelf de crematie uit mogen voeren, want ik zie je nu met je barbecue in de tuin staan. Maar zo is het niet gegaan, toch? Uh, nee, het gaat heel anders. Ik, uh, het gaat allemaal heel discreet. Ze ja. leggen alles netjes uit. Ja. Maar dan kom je eraan met je kat en je kan gewoon de crematie zelf uitvoeren. Maar wat is een crematie zelf uitvoeren? De crematie zelf uitvoeren. Ja, wat, heb, wat doe je dan feitelijk, praktisch? Nou, gewoon echt zelf, uh, zelf de kat in de oven leggen en de gehele crematie uitvoeren met de computer die hier aangesloten zit aan, uh, aan die oven dan, oh. en dan uh, in het urntje doen en dan uh, gewoon uh, alles wat er omheen hangt eigenlijk, ja dat je dat zelf mag doen. Nou ja, en dat wilde jij graag. Dat wilde ik graag voor die kennis dan. Ja. En dat is uh, Karin Schuijer, is dat. Ja. En uh, ja, die is ook kattenlief, uh, echt kattenlief hebben. Ja. Maar ja, nou kom ik eigenlijk weer terug uh, eigenlijk op iets wat eigenlijk niet uh, in het programma hoort. Want ik belde eigenlijk over waarom ik al plastic heeft. Ja, laten we het daar dan uh, nu bij houden. Maar hartelijk dank voor je verhaal. Dat is heel goed. Maar in ieder geval aan Majesta Crematoria Nederland. <laughs> toch de hartelijke complimenten dat ze zo heel verfijnd met de mensen omgaan. Ik, volgens mij is de boodschap duidelijk. Dank je wel, Hans. Dat is goed. Dag. Zek, als ik nog meer vragen heb, dan uh, hoor je me weg. Ja, ik denk inderdaad dat we daar niet omheen kunnen. Dag. Dat is goed. Prettig uit dan Hetzelfde. -ho -ho -ho -ho. Hou doe. Joop. Ja. <laughs> Hallo, goeienacht. Goeienacht. Waar belde je over? Uh, ik heb enig antwoord, denk ik, op de vra vraag van de Sreuningers kat en uh, kleur in het donker. Oh jee. Als we dat maar redden binnen 2 minuut 40, Oh jee. <laughs> Ga je gang. Nou, heel kernachtig. Het gaat erom dat de, de waarneming de toestand beïnvloedt. <laughs> dus uh, ja. bij, die, bij die kat onder de, onder de doos weet je niet of die dood of levend is. en Je weet het pas zodra je, als je gaat kijken. Ja. En dus zoals het bij de kleur in het donker ook. Als die, je weet, in feite is het, verschijnt de kleur pas zodra je gaat kijken met, met licht erbij. Ja. Maar en hoe dat... zit het dan met die kat? Want de, hij had een heel verhaal over gifstoffen en dode katten. Maar volgens mij is het hele principe: uh, zolang je de doos uh, laat staan en de, en, en de kat zit erin, bestaat de kat niet. Zoiets, nou, toch? Je weet, je, je weet niet, het gaat erom: er zit een kat onder, onder de doos en, er, en een radioactief uh, materiaal zit erin. En als het vervalt, dan gaat de kat dood. Ja. Dus zolang, je, zolang je niet kijkt, weet je niet of de kat nog levend is of dat hij dood is. Nee. Dat is, dat is de, de gedachte-experiment. Maar wat is dan het experiment? Want het is toch gewoon een feit? Ja. En, je, je, je, je weet het pas: de, de, de werkelijke toestand weet je pas als je gaat kijken. Okay. En dat is heel, een groot principe in, het, uh, in, ja, in de kwantummechanica. Maar waarom is dat zo belangrijk dan? Nou, te, te nu, voor, voor de kwantummechanica wist je in de natuur, kon, je altijd exact, kon je alles exact berekenen. De, de, oh ja. Waar iets was en hoe snel iets bewoog. Ja. En het principe van de kwantummechanica is nou juist dat je nooit alles exact precies kan weten hoe hard die gaat of waar die is. Ik blijf het ingewikkeld vinden. Ja, is, is het ook hoor. Is het ook, maar... maar je moet een soort uh, kwantummechanica-knobbel hebben om dat te kunnen begrijpen, toch? Ja. En dat we volgens mij een man zijn. Ik denk dat het helpt. <laughs> ja, ik ben bang... Nou ja, nee, ik zal niet alle vrouwen over een kamp scheren, me alleen mezelf. Ik heb een paar dit... natuurkunde gestudeerd en er waren weinig vrouwen. <laughs> ja, zie je. Maar, heel even... Is er kleur als er geen licht is? Nee, volgens de kandine-mechanica-principes zeg maar, niet. Maar wat nee, kleur is dan... Het is pas als er, als, er als er licht bij komt, als je gaat kijken. Maar wat is dan hetgene dat groen gras groen maakt... Het is, het, is, het is pas de interactie met het licht en de stof dat, dat, er, dat die kleur verschijnt. Ja, dat snap ik. maar Want de graspriet die weer het groene licht. Of eigenlijk Jack. dus het blauwe en het gele licht. En niet het rode licht. Maar wat ja. maakt dat hij daarvoor kiest? We redden het niet. Tien seconden. Ja, dat ligt puur aan uh, de, de, de, hoe de, wat voor stof het is en zo. En, uh... Ik vind dat een mooie samenvatting. Dankjewel Joop. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag. 0800-1121